Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De militair Marco Kroon, die is onderscheiden met de militaire Willemsorde, heeft zowel cocaïne als ecstasy gebruikt. Dat stelt het OM. Kroon staat vandaag terecht bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van harddrugs en stroomstootwapens. Kroon ontkent dat hij drugs heeft gebruikt of in bezit heeft gehad. Over de wapens zegt hij dat hij niet wist dat het stroomstootwapens verboden waren. In een aantal steden hebben studenten geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. In Groningen deden naar schatting duizend studenten mee aan het protest en in Den Haag waren dat er een paar honderd. De studenten zijn vooral kwaad over een boete die ze krijgen als ze hun studie niet op tijd afmaken. In Iran zijn aanslagen gepleegd op twee atoomgeleerden. Eén is omgekomen, de andere is zwaar gewond. De Iraanse staatsmedia zeggen dat in beide gevallen een motor naast hun auto kwam rijden en dat er een bom op de ruit werd geplakt. Veel landen denken dat Iran atoomwapens maakt. De vermoorde geleerde was betrokken bij het nucleaire programma van Iran. Winterweer in Duitsland heeft geleid tot een chaos in het verkeer. De problemen zijn het grootst in Beieren. Daar zijn honderd ongelukken gebeurd na hevige sneeuwval. Een onbekend aantal mensen raakte daarbij gewond. Op veel plaatsen staan lange files. Ook het vliegverkeer heeft last van de sneeuw. Op de luchthaven van München is vanochtend de helft van de vluchten geschrapt. In Nederland wordt vanavond de eerste marathon op natuurreis gereden. Het tv-programma Miljoenenjacht van de postcode loterij heeft een dure fout gemaakt. De loterij heeft per ongeluk 460.000 euro aan de verkeerde deelnemer gegeven door bij het verkeerde huis aan te bellen. Volgens de postcode loterij is er op de redactie een fout gemaakt. Degene die de prijs eigenlijk niet had moeten krijgen mag het geld gewoon houden. En ook de echte winnaar krijgt 460.000 euro uitgekeerd.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 Both threads.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 Liefdheid, wat een zonde We zijn het allebei Maar willen het niet zijn Ik ben mezelf niet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 Ainsi par ici Que les choses ont changé Que les fleurs ont pané, Que le temps d'avant C'était le temps d'avant Que si tout hier, Les amours s'y passent Il faut que tu saches